...met het NOS Journaal. Bij de demonstratie in Den Haag zijn vandaag 36 mensen aangehouden. Dat maakt de politie bekend. De meeste van hen zijn aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden... ...of omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. De demonstratie werd georganiseerd door de rechtsradicale actiegroep Nationaal Protest. Er deden ongeveer 200 mensen mee. Een soortgelijke demonstratie liep in september uit op rellen... Dit keer was de omgeving van tevoren aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De BBB doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De partij doet mee in 29 gemeenten, verdeeld over het land. In Friesland doet BBB in acht gemeenten mee, in Noord-Holland alleen in Amsterdam. Partijleider van der Plas noemt deelname aan de verkiezingen erg spannend...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 Duizenden huizen staan onder water, wegen zijn beschadigd en communicatielijnen zijn uitgevallen. In Sri Lanka is het dodental door overstromingen en modderstromen opgelopen tot 123, terwijl nog zeker 130 mensen worden vermist. Max Verstappen moet morgen bij de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris eindigen om nog kans te houden op de wereldtitel. Vandaag eindigde Verstappen als vierde bij de sprintrace. Daardoor is zijn achterstand op Norris op 25 punten gekomen. Morgen zijn er nog 25 punten te verdienen. Het weer, er trekt wat regen over het land en het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen breekt de zon wat vaker door, maar in de loop van de dag komen ook enkele buien voorbij. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 People mm -hmm. kick on your men mm -hmm. and soldiers mm -hmm. kick on. Oh, let me give oh, oh, oh, oh, oh,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 Ik wist niet dat ik ook mocht praten. Ja, natuurlijk mag jij praten. Dankjewel, Hi, en dankjewel. Goedenavond, luisteraars. Dank je wel dat je Jaap wil vervangen vanavond.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 Nou, eigenlijk niet. Jawel, vertel het alsjeblieft. Nee, want niemand weet het. Ja, dat is dus stiekem. Nee. Nee, dat is echt. Ja, serio? Dat meen ik. Ja, jij begint er zo openlijk over. Dat zou dus de tweede keer zijn dat ik de ga ah, we gaan heel snel door naar het volgende nummer, dames ja, en heren. Ja. We gaan heel snel door naar het volgende ik nummer. Ik hoor de telefoon overgaan in één. En dan komt de groep Mama's Gun en ze zijn helemaal geweldig. Het is eigenlijk een soort, ja, moet ik zeggen, blanke zoolgroep Ze ja. gaan een beetje terug naar de jaren zeventig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 dat er zulke slechte muziek uitkomt tegenwoordig. Het is niet te geloven. Wie Dit is zegt... Mother's Gun, Telephone Ring. Wie zegt dat? Dat, dat zeggen mensen. Mensen? Ja, ja dat, dat zeggen ze ook, jaren, tussen de jaren 50 en 70 werd er goede muziek gemaakt. En voor de rest niet. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Het slaat helemaal nergens op. Er wordt fantastische muziek wordt van, gemaakt. Nou kijk, he, he, wij, wij zijn het met elkaar eens. Ja, dat is heel fijn. Ja, is dat. ja ik bedoel, iedere, iedere periode heeft zo zijn eigen zijn muziek. Maar dat wil ja. niet zeggen dat het slecht is. Nee, ik helemaal deel. natuurlijk niet. Nee. Helemaal niet. Maar hier, nou, nu, nu, nu we het er toch over hebben. Ja. Heb je wel eens van de Braziliaanse zanger Van gehoord?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 Vuilelijk. Ja. Oh, oh, oh. Okay, daar gaan we het later over hebben. We gaan Pro luisteren het, naar... Dit, heet, dit programma heet de Fabeltjeskrant. <laughs> ja, dames en heren. Oh. We gaan luisteren naar ditje van... met Oem Affair.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 Não está tão ruim, a gente leva assim Veio de onda Se tudo fosse bom, que seria do não Eu não sei não hum, hum, hum. O tanto que eu te quis Nossa história não diz Mas eu que Não, escolha vir, veja o que te espera logo aqui Que seja somente Wees lembrar o que passou Por agora é mais o niet do que o amor Veja bem, somos iguais No que a gente gosta e no que faz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 O tanto que eu perdi, eu semblante não diz, mas eu sei O que não estava ruim, a gente leva assim Meio de onda Se tudo fosse bom, que seria do não Eu não sei não ik heb het niet, niet Was Ja, dat is zeker lekkere Mooi, muziek, zeg. Jeetje, 76, maar moet je voorstellen, Dolly, hij is 76 jaar. Ja. Hij heeft 15 kinderen. Ja, nou, uh, nee, maar je... luister ja, oh, sorry. Ja, nou, ik wou even je luistert zeggen. naar mij eventjes, hè? Ja, je mag op. toch ook wel een keer naar mij luisteren? Ja. Je bedoelt je, je, je radioprogramma, hè? Dat bedoel je, hè? Nee, nee, helemaal niet. Ik wou alleen maar zeggen... Ja. Ik snap wel dat hij 15 kinderen heeft. Als je zo muziek kan maken... Dan, dan, krijg je toch als, dan komen die vrouwen als, als vliegen op de stroop af. Nee, Ik bedoel, dat, dat, als dat hij is... nummer 16 wil hebben, dan moet hij bij me aankloppen. Nee, hoor. Dat nou, kan het, allemaal geregeld worden. Precies. Het, kling, het, <laughs> nee, hoor. het, het, het klinkt voor, voor een man ja. geweldig, hè? al die nou, aandacht. Maar ja. moet je voorstellen, je hebt 15 ja. kinderen. Ja. Die, moet je dan, die groeien dan alle 15 op.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 Oh ja, wacht even, komt ik sta, ik sta zo naar jou te luisteren... dat het nummer als er wat voorbij gespeeld is. Het aan mijn lippen, hè? Je moet niet aan mijn lippen hangen, hoor. Je moet gewoon je ding doen. Ja. Ja, vond je vond het niet al zwaar, worden? <laughs> nou, daar komen ze toch alsnog, hè? Hier uh, is het, uh, de, de MF Robots. De hoop ik. Ja. You. Yeah. Ik was dan een glijer. Dat was een mooie glijer. was het. het ja, was maar Ik hou iets over glijen. Jij uitglijer. wel? Glij jij graag? Nou, nee? ik, ik, ik ben ooit wel eens een glijer genoemd, omdat ik natuurlijk oh. een beetje het mannetje bij Playboy was, die natuurlijk hè, Dat het was een beetje een glijer was ik. Ook je in de tijden van de Playboy. Ja, dat hoorde er, er toch een beetje bij. Weet ik, veel weet dat weet er, weet er nog weet allemaal weet bij hoort. Ik heb weet weet nog weet nooit uh, heb mee nog mee een nietje in mijn navel gehad, hoor. Dus ik weet het allemaal niet. Het kan nog gebeuren, hoor. Ik, ik, ik, ik, nou. we staan hier op het kantoor, hier staat hij niet machine. Ik doe het zo bij <laughs> Ik doe het zo bij <laughs> We gaan luisteren. Dit is heel, Dolly, dit, blijf ja. bij me. Dit is echt heel bijzonder. Wat dan? Dit is een band die niet bestaat. We gaan een luisteren naar een door AI gemaakte track. Is dat Vind je het leuk? Nou, die track is goed. Oh, oh ja? Ja, die is goed. Ja, nou, de, de me, wordt, uh, wordt uh, van de streamingdiensten gehaald, hoor, die met AI gemaakt worden. Nou, die, die, uh, Spotify staat <laughs> er vol mee, hoor. Ja, maar er is één nummer toch afgehaald, pas? Nee, is, nee, nee, is... tegen het AZC. Ja, dat is gek. Ja, dat is ook met AI gemaakt. Ja, ja. ja. Daar, daar doelde ik een do beetje op. Denk dan even mee. We doen niet aan dit soort dingen politiek en dat soort dingen. Het is toch niet politiek? Gaat. Ik geef gewoon een voorzetje: jij moet hem erin koppen. We dat je doen zegt niet. van, oh ja, ja, soms wordt er wel eens wat nee. afgehaald. Maar dan zijn we dan ik blij. Doe het om. Het niet. Ik bedoel het gewoon om hem in te koppen. Ik kop okay. deze plaat in. En ik wil dat je luistert ernaar. Brown House met final applause. We luisteren allemaal met je mee, Mick. Komt ie. Kom. Weet het, ik ga ook een nummer schrijven. <laughs> nou, ja. nou, nee, maar het nou, is een dolly, lekker nummer. Dolly, dolly een weis, lekker nee, nummer. Nee, kijk, ik dit is natuurlijk wel wezen. heel makkelijk. Ja. Is natuurlijk, kijk, ik, was, ik moet je heel eerlijk zeggen: toen ja. ik vroeger van AI hoorde in het begin, ja. dacht ik van daar wil ik niks mee te maken hebben.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 Kom dan terug een andere keer. Ja, we, ik heb wel een, een nieuwe klaarstaan, uh, okay, dus ik, wees, nou, ja, zo, jaj, vrij, jaj, wees jaj, zo vrij om hem uh, aan jaj, te pakken. Jij kent deze man, want dit komt uit, Nou, niet het, persoonlijk hoor. Nee, maar uit onze tijd. Het, ja. Een prachtige zwarte man met littekens in zijn gezicht. Hoe heet hij? Seal. Ja, en dit is uh, zijn in, in, uh, interpretatie van het nummer Free. Mooi, we gaan luisteren. Geweest met uh, Heidi Kloen. Ja. Uh, fotomodel. wel. Maar zijn ze nog getrouwd of ex? Nee, ze zijn niet meer getrouwd. Ze hebben wel kinderen, geloof ik, hè? Ja. ja. Wat voor programma Een, een, een wat, meisje, geloof ik. En, wat, en voor de rest weet ik het niet. Tolly, wat voor programma is dit? Dat is een muziekprogramma, hè? Wat dan? We hebben het <laughs> over.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 Oh, gonna go leave her fan Baby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 En hij speelt alles zelf. En het is een geweldenaar. Het is een nou. jonge gozer. Veel te weinig uh, aandacht. Op mm -hmm. uh, Spotify had hij met zijn tweede album had hij iets van volgens mij 1500 uh, uh, uh, leden. Dat is veel te weinig. Nou, dat is zeker niet Dat veel. is helemaal niks voor, voor een internationaal artiest. Nou, dan, gaan dan gaan wij de verandering inbrengen. We gaan de verandering inbrengen. Zo dit, is dat. Hier is die. Hoe heet die? Hij heet Nate Williams. En dit is My Happy Song. day, komt ie. Play. Then I look to the sky and take my time Stop asking why, silence all the questions in my mind Just sing my favorite melody and I'll be alright nothing to believe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 Ja, dit is ja, het is perfectionistisch, het hè? He? Waanzinnig. Ja. Het is, het is, het, het, het, het is of je een, of je een waanzinnige band hoort. Dat is, dat is hij dus. Ja. ja, ja. hij is echt, echt geldioos. Ja, uh, leuk. We gaan even door naar een. Uh, ja, die, deze kunnen we nog net draaien, uh, Dolly, denk ik. Nou, is, het zit er ja, alweer bijna op, man. We hebben nog maar drie minuten. Dat is niet te geloven. Nou, dan eindigen we, dan gaan we eruit. En dan wens je je alvast een hele fijne avond. Ja, gelijk. Do Dolly, ik vond het supergezellig met je. Ja, en, ik uh, vond het ook heel leuk. En het uur vloog voorbij met je. Nou, uh? nou. Oké, okay. we gaan luisteren naar Oele Broe met Think About It in the Book. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.